11 uur. Freddy Van Tijn met het NOS journaal. De kans is groot dat Emmanuel Macron op 7 mei de Franse presidentsverkiezingen gaat winnen. De verwachting is dat de meeste verliezers van de eerste ronde vandaag hun kiezers zullen oproepen om in de tweede ronde op Macron te stemmen. Behalve Macron is ook Marine Le Pen door naar de tweede ronde. Volgens de eerste officiële prognose heeft Macron de eerste ronde gewonnen met 23,7% van de stemmen. Le Pen is geëindigd met 2% procent minder, 21,7%. Het tellen van de stemmen is nog in volle gang. Met name de grote steden kunnen de uitslag nog sterk beïnvloeden. Een adviesgroep in Ierland adviseert de regering om abortus toe te staan zonder beperkingen. In Ierland is abortus verboden, maar er is steeds meer discussie over. Nu heeft de zogenoemde Citizens Assembly zich op verzoek van de regering over de kwestie gebogen. Volgens Peilingen zou de helft van de bevolking in Ierland nog altijd tegen totale legalisatie van abortus zijn. De lonen van transportwerknemers als vrachtwagenchauffeurs... gaan over een periode van drie jaar met 10 procent omhoog. Dat hebben vakbonden en werkgevers in de branche afgesproken. Verder hebben de bonden betere afspraken gemaakt over nachtwerk. Oud-burgemeester Philip Hoebe van Maastricht is overleden... meldt de regionale omroep L1. De CDA'er Hoebe was 17 jaar burgemeester van 1985 tot 2002... Dus ook toen in 1992 het verdrag van Maastricht werd getekend. De basis voor de invoering van de euro. Oud-burgemeester Hoebe was 76 jaar. En bij stadion De Kuip in Rotterdam hebben Feyenoord-fans vanavond alvast een beetje feest gevierd. Ajax had met 0-1 verloren van PSV. Daardoor is de kans groot dat Feyenoord de competitie wint. Met nog twee duels te spelen staat Feyenoord vier punten voor op Ajax. Feyenoord won vanmiddag met 0-2 van Vitesse. Over twee weken kan Feyenoord officieel kampioen worden. Het weer vannacht in het noorden regen. Morgenochtend wat droger, snel overal regen. In het zuiden tot de avond droog. Het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS short. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.